Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel bedrijven maken hun groene beloftes niet of nauwelijks waar. Claims als groen onderweg of nul uitstoot in 2030 zijn vaak onzin, zegt een toezichthouder. De directeur geeft een voorbeeld. Bijvoorbeeld nou ja, in de vervoerssector, in de bezorgsector zal ik maar zeggen, dat, dat een bedrijf zegt, ja het wordt met de fiets bezorgd. Maar ja, dan blijkt als je natuurlijk doordenkt dat het eigenlijk alleen maar met de fiets bezorgd wordt vanaf een lokale, lokale uh, uh, distributiecentrum. En een ander deel van de reis ligt je pakketje dan wel achterin een busje of zelfs het vliegtuig. Bedrijven die niet het hele verhaal vertellen worden harder aangepakt. Een op de negen kinderen begint dit schooljaar zonder leraar voor de klas... zegt de Algemene Onderwijsbond. Volgens hen zien we nu al de gevolgen van het jarenlange lerarentekort. Een derde van de kinderen van 15 is laaggeletterd. De bond wil dat het kabinet gaat kijken naar oplossingen voor de lange termijn. En zangeres Florence Welsh van Florence and the Machine... heeft haar optredens op Lowlands en Pukkelpop afgezegd... vanwege een spoedoperatie, dat zegt ze nu op Insta... Waarom ze onder het mes moest, dat vertelt ze er niet bij. Wel dat de operatie haar leven heeft gered. Begin september gaat de tour verder. Springen lukt nog niet, dat moeten jullie voor me doen, zegt ze. En het mysterie van het monster van Loch Ness blijft een mysterie. Afgelopen weekend is er met geavanceerde apparatuur onder water gezocht... in het beroemde meer in Schotland... Volgens deze vrijwilliger heeft die zoektocht naar het monster ook echt iets opgeleverd. Vier geheimzinnige geluiden. We did hear something. We heard four distinctive whoops. I don't know that's the best way I can describe it to you. And we all heard it. It wasn't just me, thank goodness. It was on the speaker system. We ran to go make sure that the recorder was on. Uh, and it wasn't plugged in. And that was my fault. Ja, we kunnen dus niet checken of die mysterieuze geluiden... echt van een enorm onderwatermonster kwamen of van iets heel anders. Hij was vergeten om de opnameapparatuur aan te sluiten. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en af en toe zon. Maar ook kans op een bui. Het wordt maximaal 20 of 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zin Tired of my nine to five. Tonight I'll lose myself in the lights A quarter to midnight Got nothing on my mind Just up so dynamite, dynamite Ooh, I'll take you to my paradise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 klanken van uh, Thomas Somers Wie waren dit eigenlijk? Uh, dit was uh, Sophie the Giants. Ja ik paradigm. wou het net zeggen maar ik was er even, even de naam ja, kwijt. Sorry. Ja, ja. Maar uh, ja we gaan beginnen aan de tweede uur van uh, ZFM Race Radio. Eigenlijk uh, uh, normaal gesproken het programma Goedemorgen gestand worden Maar helemaal in het teken van uh, Formule 1. We zien op, de, op het scherm Coronel uh, staan met uh, Knoors en uh, ja die staan Dat onder ruppies. de... Pas. En die staan onder de paraplu weer, heel vervelend natuurlijk. Maar uh, ja, over een half uurtje begint de vrije training en dat is, uh, wordt wel leuk natuurlijk. Ja. Uh, zeker als het regent. Uh, en dan vanmiddag droog, Dan heb je toch andere uh, omstandigheden. Is zeg maar. het nou eigenlijk zo dat ze uh, tijdens die drie sessies weer uh, hetzelfde deden als een paar Grand voordat uh, voor. Dat ze de eerste sessie op hard. De tweede sessie op zacht. Nee, dat... Of mag je nou weer zelf kiezen? Voor mij mag je zelf kiezen. Dacht oh, ja, ik woord, vond dat wel uh, interessant eigenlijk. Ja, dat was wel aardig. Ja, zeker ja. Maar ja, er valt weinig te kiezen wanneer het regent denk ik. Nee, dat is waar. Dan moet je over de regenbanden natuurlijk. Goed, uh, uh, we gaan de tweede uur starten met even een... Uh, uh, we hebben een aantal weken geleden een interview gehad van uh, Jan Lammers met zijn zoon René. Hij is uh, Europees kampioens uh, karter geworden. En, uh, misschien is hij de volgende Max Verstappen, dat weet je nooit. Dat hopen ze wel natuurlijk, maar uh, dat moet je maar afwachten. 15 jaar is hij. We hebben hem uh, in Goedemorgen Zandvoort gehad. Uh, ik denk een week of drie, vier geleden. Ja, dat was een heel leuk gesprek en we laten nu een deel uh, daarvan horen. Tegenover mij René uh, Lammers. René, van harte gefeliciteerd man. Hallo, dankjewel. <laughs> Jij bent uh, Europees kampioen Karten. Hè? Ja. Ja, en hoe, uh, hoe is dat gegaan? Uh, ja, het waren vier races de, verspreid over de uh, vier maanden als ik het goed heb. Uh, dus ja, er is heel veel, uh, heel veel preparatie ingewezen. En uiteindelijk is het goed uitgekomen. Dus. Dus toen heb je, er, je hebt er drie gewonnen, heb ik begrepen. Uh, ik nee, goed? ik heb er één, één race gewonnen van de vier. En naast jou zit je vader? Ja. Jan Lammers, we kennen hem. Uh, ja, jij bent natuurlijk... Uh, ben, je, ben, je, ben je meer dan chauffeur om, om hem naar al die landen te rijden? Nou, de, ja... Uh, Zijn moeder is er sowieso vrijwel altijd bij. Mm -hmm. Het gebeurt denk ik misschien één uh, op de tien keer dat, dat ik alleen met René ergens naartoe ga. Een test of een race. Maar uh, Zijn moeder is de constante, die gaat vrijwel altijd mee. En ik net, net wanneer ik kan hè, met de NOS en noem maar op. Ja, ja. Maar goed, wat René net al zei... het zijn vier races... maar dat moet je eigenlijk meer zien als vier evenementen. Want ja. de eerste race is Valencia... De tweede is uh, Trinec, dat is in, uh, in Tsjechië. Ja. De derde was uh, rugby, dat is in Denemarken. En de vierde was dan nu afgelopen weekend in Cremona, in Italië. Dus het zijn vier verschillende landen. Andere weersomstandigheden. Uh, het, is, uh, het kart is een breed begrip, maar dit is de OK-klasse. OK mm -hmm. um, voor mensen die dat niet zo volgen, en dat zijn er heel veel. Uh, even ter illustratie, je hebt zeg maar, het entry-level kart, het, entry uh, zeg maar, het recreatiedeel. Dat is soms indoorkarten, dat is soms huurkarten en dat soort dingen. Maar als je dan buiten gaat karten, heb je een paar kartscholen en dan heb je nog de klasse 4-takt, zeg maar de grasmaaier. Nee. En dan heb je zeg maar de schreeuwer, dat is de 2-takt en dan begint het al wat moeilijker te worden. Maar dan heb je zeg maar een nationaal kampioenschap, regionaal, dat je ook in België een beetje rijdt. Maar dan ga je naar Italië. En dan stap je echt in, in, de, in de harde competitie. Dan ga je en dat natuurlijk... is de OK-klasse? OK nee, nee, nee. nee, nee. Dat, is, dat is dus eerst even... Qua deelnemers ga je dan van twintig... Van als je bijvoorbeeld... Uh... Laat ik eerst de klassen eens even uitleggen. Uh, we kennen allemaal natuurlijk uh, formule 1, 2 en 3. Als mm -hmm. dus we dan aan de andere kant van het spectrum kijken. En we vergeten even dat recreatiekarten. Maar als je de zware competitiekarten uh, gaat pakken. Dan heb je dus formule 1, 2, 3 in de auto's. En in de karten heb je dan de minis, de junioren en de senioren. En die noemen ze OK. okay. Uh, dus, dus, dus na de senioren uh, gaat men uh, veelal gelijk naar de autosport. Sommigen die kiezen ook nog om de schakelklasse te pakken, maar als je in die OK vooraan rijdt, dan ga je die schakelklas ook goed meedoen. Dus, dus kortom, wij hebben net zeg maar, het examenjaar voor de kartsport zo'n beetje bijna achter de rug. Maar het andere is, dat zijn de klassen, het andere is het aantal deelnemers. Voor ja, ja, ja. word jij Nederlands kampioen. In wat voor klasse dan ook. Dan heb je waarschijnlijk 20, 25 deelnemers. Maar ga je naar Italië. Dan, heb je, ja, dan kan je wel 120 deelnemers hebben. En 40 nationaliteiten. Want als jij de kampioen bent. Je wint bijvoorbeeld de Las Vegas Grand Nationals. In Amerika grote race. Maar als je dan naar, naar Italië gaat. Nou, dan mag je echt blij zijn als je in de top 50 meedoet. Ja, ja, ja. Dus dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus je rijdt alleen maar tegen eigenlijk lokale kampioenen. Dus het is echt een, een, een onwijze prestatie. Absoluut. En ja. uh, kijk, voor ons komt hij niet helemaal uit, uit de lucht vallen. Omdat, uh, kijk, zelfs de, zelfs de kenners die het volgen uh, hebben nog niet het hele beeld. Ja, ja. Omdat uh, een idee is, je hebt heel veel testdagen. Uh, je hebt ook als je naar een raceweekend gaat, ga je op woensdag heb je vrije trainingen, donderdag vrije trainingen, vrijdagochtend vrije trainingen. En als jij bijvoorbeeld in al die uh, trainingen zeg maar bij de snelste zit, eerste. trainingen tweede of derde bent. Dat ziet zelfs de expert niet, want de live timing staat nog niet aan. Ja, ja, ja. Hebben de mensen op de baan zien dat wel. Ja. Dat hebben we best vaak gehad. En dan komt de kwalificatie... En als jij dan gewoon net eventjes een heel klein foutje maakt op je verkeer of wat dan ook. Um, dan, dan kun je in plaats van, van eerste, tweede of derde. Uh, kun je zomaar gewoon uh, achtste of negende in jouw groep zijn. Ja. En dan sta je dertigste overal. Nou, dan is het een slagveld om naar voren te komen. Dus kortom, uh, de, de, de, de mensen op de baan. Die zien vaak gewoon het echte potentieel. Mm -hmm. uh, en en uh, degene die het volgen, die zien ook al meer. Maar dan krijg je gekke situaties. Hij was bijvoorbeeld voor. Uh, jaar in de klasse hieronder, dat was de juniorenklasse. Um, en en daar, daar had het met de kwalificatie even tegen gezeten. Um, maar alles daarvoor zag het er al heel goed uit. Nou ja, toen moest hij de, de finale moest die op een kansloze dertigste plaats beginnen. En daar werd hij nog vijfde. En dat van, valt dan in die vakwereld ja, en in ja. die vakpers... Dat doe je niet zomaar, dat, is, nee, hè, dat, dat doe je echt zelf. En als je dat soort dingen kan, dan wisten de experts die in die kartwereld zitten wel dat, dat dit eraan zat te komen. Ja. We're already past temptation. We've already crossed that line. And baby when you saw me naked, I've never some more alive. Keep it, play me like roulette, don't think with your head yeah. I don't ask for so much, just all of your love Baby, don't think Mooi uh, mooie nummertje. En wie was dat uh, Thomas nog even? Rita Ora. Rita Ora, ja. Hoe, wist jij dat, ben? Nee, dat wist ik ook niet. Ik ook niet, maar nee, goed. Ik, ik laat me wel eens verrassen door de, de kunst van het uitzoeken van liedjes door Thomas. ja. En uh, hij, hij is allemaal wat rustiger geworden. Ja, dus, maar het zijn uh, wel altijd vrolijke liedjes, uh, valt mij op. Ja, goed hè? Ja, heel goed. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Het is wel fijn hè? Compliment een keer, hè? toch? Ja, heel erg. Dankjewel. Nou, we zitten nog even naar het scherm te kijken bij Viaplay. Play. Uh, uh, ik ik zat er, zit... er net een achtergrond met prachtige mooie blauwe lucht. Maar in, ja, die is weg. In ja. het echt is het niet zo natuurlijk. Ik zit even naar de trein te kijken en de tweede trein uh, ja, blijft aan en aan spoelen. Uh, er komen dus heel veel mensen Zandvoort in. Thomas had net een filmpje van Haarlem... ...waar uh, op het treinstation is het nog heel druk... ...en het is ook bij het busstation druk. Oké, okay, ze hebben gisteren een, een deel van het Haarlemstation afgesloten. Hè? Heb je dat ge ge gehoord? Nee. De westelijke uh, buis, zeg maar... Hè, ...die het dichtst bij, bij Zonvoort ligt zeg maar. ja? in Haarlem... Hebben ze, ...omdat het te druk was... Dat er te veel mensen waren, hebben ze die afgesloten. Iedereen oh. moest door de hoofdingang, zeg maar. <Gilles> maar uh, ja, we kijken nu naar de baan en het is uh, ja, een uh, grote natte bende. Ik heb me wel eens afgevraagd, wat gebeurt er nou bende? Heb jij er enig idee over uh, die kombocht? Uh, de, uh, de Arie Luijendeek bocht. Uh, vroeger bos uit, hè? maar dat is een tijd geleden. Hoe, als het nou keihard regent, dan krijg je toch enorme rivieren op die... Uh... Ja, er is een uh, aan de binnenkant, en dat kon je gisteren heel goed zien, uh, de bouw van de kombocht. Uh, die is gefilmd door uh, de bouwer, uh, Wessel. En daarin zie je dus dat het waterstroom weg... Uh, zeg maar, naar het onderste punt en wordt daar afgevoerd. Al oh, wordt afgevoerd. Hè? Daar hebben ze allemaal wel rekening mee gehad. Ja, ja dat is allemaal uh, Kijk, zo'n zo ding... En dat zie je ook in die constructie en in de bouw. Daar is heel zorgvuldig mee omgegaan. Ja, dat lijkt me ook wel, ja. ja. En uh, ja, je kan natuurlijk verwachten dat met een goede regenbui... dat in plaats van uh, een, een, een licht schuin uh, wegdek ja. echt een, een hoek... Ja. Dat de stromen naar beneden komen. Ja, dat lijkt me ook. Ik woon dus in de Halterstraat. En ik moet je zeggen dat uh, uh, de Halterstraat, ik wil niet zeggen overstroomd werd. Nee. Met die bootjes. Van, van, nee, van vanmorgen was het oh, ja? een enorme bui. En stond het behoorlijk Tof helemaal blank. blank ja. Het nog bijna blank, ja. ja. Ik kan me nog herinneren dat mensen met bootjes aan het varen. Ja, waren. Op, ja, ja, vroeger bij... Vroeger bij uh, bij het uh, uh, uh, uh, uh, uh, gemeenschapshuis he? was dat natuurlijk ja, ook ja, ja, zo. Ja, dat uh, ja, was, was inderdaad met bootjes. Ja, dat, kon ja, niet dat was ook anders. Ja. Inmiddels komt binnen burgemeester David Molenburg. Welkom uh, David. Uh, mogen David zeggen, neem ik aan, hè? of meneer Molenburg. Wat, wat heb je gezegd? Meneer niet? de burgemeester. Oh, meneer de burgemeester, misschien is wel goed. Aan je. Uh, ja, ja, welkom. Uh, ben uh, is er helemaal klaar voor. Ja, ik, zag, je... uh, ik zag gisteravond de burgemeester op de televisie en uh, was hier ruim in beeld. Ik heb er een foto van gemaakt en naar hem toegestuurd. Waaronder stond: als je dan toch bezig bent en in de buurt, kom dan even bij ons gezellig een interviewtje doen. Ik heb begrepen uh, uh, dat u net uit een overleg komt. Ja, klopt. En uh, VRK of driehoeksoverleg? Nee, was... driehoeksoverleg. Dus dat is uh, het overleg tussen mij als burgemeester met de politie en uh, het openbaar ministerie. Dat vindt drie keer door de dag heen plaats. Eén keer om elf uur s ochtends, één keer om half vier en één keer om half elf s avonds. Um, en daar wordt even teruggekoppeld vanuit het, uh, afdelingsoverleg, uh, vanuit het afstemmingsoverleg waar alle diensten om de twee uur hebben. Um, en als er bijzonderheden zijn en er besluiten genomen moeten worden, dan wordt dat in de driehoek gedaan. Wat, wat is er dan vandaag besproken als eerste overleg? Nou ja, het, het is met name vanochtend even een terugblik geweest op gisteravond. Hoe dat gelopen is, of er nog bijzonderheden waren. Uh, vervolgens wordt er even een beeld gegeven van de huidige instroom. Hoe dat loopt, of daar nog bijzonderheden zijn. Of er nog zaken moeten spelen. We hebben het even gehad over het feit dat Extinction Rebellion uh, om 11 uur in Haarlem... een demonstratie start die naar Zandvoort komt. Op de fiets. Op de fiets. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Ja, uh, dus het, ja, je neemt even alles, alles door wat er is... En het grote voordeel is, als we niks te bespreken hebben, gaan we ook niet bij elkaar zitten nee. om niks te bespreken. Dus We hebben gisteren een overleg gehad van zes minuten, omdat het beeld heel helder was dat het allemaal liep zoals het liep. Als het zes uh, uh, minuten duurt, dan uh, blijkt dat alles wat eronder zit, hè, want jullie, uh, jullie gaan uh, top-up in, in overleg... Uh -huh. Dan blijken de onderlagen allemaal goed te functioneren. Ja, en dat is ook zo. Ik moet zeggen dat echt uh, uh, a, de samenwerking tussen de Duitse Grand Prix en, uh, en alle diensten en gemeenten is, is gewoon goed. En uh, dat heeft ook te maken met het feit dat je het natuurlijk al voor de derde keer meemaakt. Maar ook dat heel veel mensen die in het uh, circus meedraaien elkaar ook kennen. Dat scheelt ook, hè. De eerste keer moet je nog een beetje aan elkaar dat wennen en aan elkaars gewoontes. Nou, dat zie je nu heel duidelijk zich uitbetalen. Um, ja, en dat is ook zo. Kijk, zo'n zo afstemmingsoverleg, daar, daar komt alles uh, langs. En in feite dan, ja, zo'n driehoeksoverleg, dat is echt voor de, voor de, voor de mm -hmm. zaken die, die uh, op dat niveau besproken moeten worden. Um, dus uh, ja, het is ook een groot compliment aan iedereen die erbij betrokken is. Van, van de NS, ProRail, Spaarlanden, PWN. Uh, je kan het niet bedenken uh, wie er allemaal mee moeten doen in zo'n uh, evenement als dit. Mm -hmm. En dat, uh, dat loopt gewoon, gewoon echt heel goed. Ja, gisteren was er gisteren nog wat uh, bijzonders gisteren nou, we Nou, gisteravond het, was het gezellig druk in het dorp. Een um, paar bijzonderheden was dat we twee aanhoudingen hebben gezien. Eentje vanwege openbare dronkenschap en één vanwege vernieling. Het uh, betrof beide mensen uit Zandvoort. Um, ja voor de rest zijn we heel blij Dat we met de horeca de hebben Dat ze eerder dicht gaan Want ik begrijp ook wel van de mensen die vannacht de, de, de nachtdiensten hebben gedraaid Dat er toch zo hè, tegen de tijd dat het 11 uur 12 uur wordt Wel een omslagpunt is Dat het wat grimmiger wordt Nou dan is het heel goed dat er dan op een gegeven moment ook uh, gezegd wordt uh, Er komt een einde aan deze avond Ja, um, ja en voor de rest We hebben gisteren Dat is ja, wel uh, behoorlijk onze handen vol gehad Aan ja, kleine handhavingsdingetjes ja, Ik zag, ik zag... Ik was gisteren uiteraard S'nachts even in het dorp om te kijken wat er allemaal gebeurt Er was genoeg politie Er was genoeg handhaving En je zag ook dat er opgetreden werd En dat doet een heleboel mensen wel goed ja. Want uh, je ziet het ook wel eens andersom Maar deze keer werd er gewoon scherp opgelet, Er was genoeg politie En je zag ook, uh, muziek ging uit, 12 uur uh, Terrassen gingen dicht En ze weten allemaal dat ze om 1 uur ook dicht moeten En dat gebeurde ja. um, Verder, je staat natuurlijk redelijk in, uh, in, in de media aandacht uh, heb je daar uh, druk mee? Ja, minder druk dan de voorgaande jaren. Het eerste jaar was niet heel veel aandacht omdat we nog midden in uh, corona zaten. Ja, Walter Sands, onze woordvoerder, houdt het allemaal bij hoeveel uh, interviews en mediamomenten er dan zijn. Vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer dat het op volle capaciteit was. En dit keer uh, is het, uh, ja, wat dat betreft. Uh, uh, uh, er is gelukkig nog steeds veel aandacht. En wat ik het leuke vind, niet alleen voor wat er op het circuit gebeurt, maar er zijn ook heel veel media die echt het dorp ingaan. Uh -huh. Kijken hoe de Zandvoorters de race beleven. Uh, en dat is leuk om te zien. Nou, ik, zag, ik hoorde ook een uitspraak over de, van u gisteravond: dat de Zandvoorters omarmen uh, de Krampie op een enkeling na, was het. Uh, ja, ja. was het dan. Ja, ja. Uh, um, vorig jaar reed je een beetje op de fiets rond. Uh, en vandaag... Ja, ook. ja Ik ga eventjes nog in ieder geval uh, wat, wat plekken langs... waar ik weet dat mensen die uh, ja, in, uh, in, op de achtergrond heel veel werk doen... om die even te bezoeken, hard onder de riem te steken. wat je natuurlijk werkt in zo'n weekend als dit... vinden heel veel mensen het gewoon hartstikke leuk om te werken. Het, mm. is, niet, het is niet zo moeilijk om de roosters te vullen... Nee, in, een, nee. in een F1 uh, weekend. Nee. Um, maar ja, het is toch ook leuk om dan even je hoofd te laten zien. En uh, dat, dat vind ik ook uh, ja, een van de leukste dingen. Hebben nog verplichte items vandaag? Nee, nee, nee ik heb, we hebben wel... Uh, ja, nog door de dag heen wat, wat, wat vergaderingen. Maar geen, uh, geen plichtlegging. En, en morgen... nog naar het circuit of niet? Uh, ja, ik ga nog wel, ook nog wel even naar het circuit. Goed. Nee, morgen ook niet. Dus ik ga gewoon lekker uh, van de race genieten morgen. En dan morgen wel aan de goede kant van de tribune gaan zitten? Nou ja, ik, dat zat ik vorig jaar. <lacht> <lacht> nou, u moest in deze sprint maken naar de andere kant. Dat klopt. ja Ik <lacht> zat ja. even verzuimd met te melden dat ik een prijs moest uitrijden. En dat is dus dat, uh, dit keer weer het geval? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dat uh, dat ja. wordt uh, elke keer aan andere mensen overgelaten. Oh, nee, dus, uh... um, een heel team zit er achter u, Walter Sands en Suzanne zit er ook bij. Uh, moeten ze u nou de goede kant op duwen of heeft u uw eigen weg gevonden? Nou ja, dit is een gewetensvraag. <laughs> nou, daarom wil ik hem ook. Nee, kijk, uh, dit is de, de, de derde keer dat we in, in deze samenstelling dit meemaken. Um, ja, en het is gewoon heel fijn als je mensen in de buurt hebt die... Uh, Walter uh, onderhoudt alle contacten met de media. Die scheidt ook even heel goed wat is uh, voor mij, wat is bijvoorbeeld voor de wethouder uh, belangrijk... Uh, ja, en Suzanne zorgt gewoon dat ik overal op tijd ben. Is, is wethouder van de, uh, de Koeken ook bezig nu, Jan Jaap? Uh, die uh, we ontvangen vandaag een aantal mensen op het circuit, uh, zoals we dat als gemeente elke dag doen, en ja, uh, jaap is daar de gast hier. Maar hij is 50% wethouder, dus. maar hij mag eigenlijk maar anderhalve dag kopen, toch? Niet? Dat, dat, dat, dat, dat is zo, ja. Maar goed, hij heeft ook weer veel meer verstand van F1 dan ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De helft van de race moet hij ja. weg. Ja, nog één vraag over de Haltestraat. Ik uh, woon er zelf in, en uh, ik zag het donderdagavond was het tamelijk rustig. Gisteravond, tabelijk druk. Ja. Maar als het nou vanavond bijvoorbeeld en eh, morgenavond te druk wordt, hoe, hoe doen jullie dat? Hoe, hoe, hoe uh, kun je de halterstraat afsluiten? Nou, kijk, het, wat het... Wat het uh, we hebben natuurlijk uh, voor meer spreiding gezorgd als het ja, gaat om het aanbied. Ja. En we zien dat dat, werkt, dat werkte gisteren uh, wel. Maar het kan nog beter. De mensen weten het niet te vinden. Ik vond dat op het gasthuisplein nog wat dat betreft echt te rustig was. Als je kijkt. En tegelijkertijd als de haltestraat te druk wordt. Dat hebben we in de voorgaande jaren ook. Dan sluiten we hem op een gegeven moment gewoon af. Ja maar goed. Sompers weten natuurlijk wel via de Willemstraat, Koningsstraat. Nou ik neem van mij aan dat als het moet dan gebeurt het gewoon. Ja dat begrijp ik Ik was na de kennel met niet nader te noemen presentator van dit programma ook even in Amsterdam. En daar hebben we geleerd hoe dat moet. ja. Ik zag ja, ja, ja. uh, gisteravond uh, bij, bij de te doen afsluiting als het nodig is... Daar stonden ook de hekken die je zo dicht ja, kan schuiven zonder ja, stonden brede ja, uh, ja. mensen. Dus het, het is mogelijk. Ik hoop niet dat het gebeurt. Want er zit natuurlijk ook aan de voorkant en aan de achterkant van de Haldenstraat. Ook horecaondernemers die daar dan niet klopt zouden kunnen worden. Ja. Ja. Maar misschien tip voor volgend jaar. Dat je meer uh, borden, verwijsborden naar uh, de andere locaties ja. kunt doen. Ja, dat, zou kunnen, hè? Ja. dat kan. Nou, dan, tegelijk... uh, dan hangen ook stickers ja, dan naar het gasthuisplein toe. Ja. Gratis tip. Hoor, ze, ze, nee, maar ze zijn er. Op een of andere manier hebben mensen toch de natuurlijke neiging om hutje met je boven elkaar ja, dat is waar. En vooral het, uh, voor uh, Chin Chin en uh, anders en noem maar op. Uh. Ja. We uh, gaan u vandaag een rustige uh, dag uh, gunnen. Toch met uh, de druk van wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. Uh, kleine dingetjes. Vele bezoeken gaat u afleggen. Ik hoop dat u uh, veel plezier hebt vandaag. Ja, graag gedaan. Ja, fijn om er uh, even langs te komen. een ja, fijne kwalificatie hebben wij hem ook namelijk. Ja, dus uh, nou, hartelijk bedankt in ieder geval. Bedankt. Dankjewel. En succes. Hartelijk bedankt voor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 Danny Vera die sterven weg. En uh, op hetzelfde moment uh, zien we. Is dat meteen Max Verstappen gaat de baan op voor de vrije training? Op vol wets zien we een uh, ja, enorme spreiding uh, erachteraan. En uh, ja, dat duurt nog wel even voor die baan eventueel droog is, denk je niet uh, Thomas? Ja, ik ben benieuwd wat het gaat, uh, gaat worden in die ja het, ja, het ziet ja, er heel nat uit hoor. Het ziet er heel nat uit en we zien ja, er op, ja. op de achtergrond ook enorme zwarte wolken. Dus ik ja. denk dat het gewoon een full wet uh, free practice wordt. En uh, ja, dan moeten we maar kijken of de. de kijk eens wat een luchter zegt. Dan moeten we maar kijken of de, de kwalificatie uh, ook uh, op uh, uh, een natte baan wordt verreden. Ja, ik weet niet of het nog gaat regenen zometeen. Ja, volgens mij om een uur of half drie, drie uur dan zou het een beetje droog worden. Uh, we zien ook Liam Lawson, uh, de vervanger van Daniel Ricciardo. Bij Alfa Tauri die, die gaat ook de baan op nu. Het is voor hem natuurlijk enorm spannend om zijn debuut te maken in de Formule 1wagen op Zandvoort. Een van de moeilijke, moeilijke banen in, het, in, in, in, in de hele reeks. En uh, ja, hij moet het maar waarmaken. Ik bedoel, uh... ja, het is toch wel zonde dat uh, Ricciardo dan gelijk uh, in zijn ja, races naar zijn comeback. Uh, heel jammer, inderdaad. Heel jammer. Zeker omdat hij omdat heel uh, uh, uh, geliefd is. In Nederland ja. natuurlijk als ex-coureur. Uh, uh, ook bij, bij Red Bull natuurlijk. Maar. Het uh, ja, is wel een mooie kans. Ja, weet je, ben jij iets van die Lime Lawson of niet? Nou Ik weet dat hij het in de Formule 2 echt uh, onwijs goed doet. Goed, goed gedaan. Hè, ja En met kop en schouders er bovenuit steekt. Ja, dus, maar hij, heeft, uh, hij maakt zijn eerste meters nu denk ik. Ja. En, maar Hij uh, doet nog heel voorzichtig hoor. Ja hij doet heel voorzichtig. Dat zie ik ook. En hij, hij kent eigenlijk de auto alleen maar van de sim. Van het apparaat. Ja. ja. En, uh, ja. Hij doet het inderdaad heel voorzichtig, maar dat is beter hè, want het zijn natuurlijk maar je ziet ook bij die Audis is er gewoon een hele, hele rivier of waar ze doorheen rijden. Ja, het is, er ligt heel veel water. We zien nu iemand door de kombocht komen, heel voorzichtig eigenlijk. Oh dat ja, is die Lion Blossom. Ja, maar hij rijdt redelijk en uh, hij maakt nu een tijd, misschien dat hij er bovenaan komt en dan moet hij gauw... Oh nee, hij gaat nu eens rond. Nee, ze beginnen nu aan de Ja, ik zie het. Ja, ja, ja. Nou, als hij snel is, dan kan hij misschien de snelste tijd zetten. Dan moet hij snel een foto maken. Ben je echt benieuwd wat hij gaat doen? Ja, ik ook. Ja, ik ook. Dat is uh, interessant, interessant. Nou, we gaan nog een plaatje draaien. En dan komen we straks wel even terug uh, hoe, hoe het er op de baan aan toe gaat. En we horen straks ook Leon van Ess, uh, die uh, bij de, bij de reddingsbrigade staat. Dus even een plaatje weer. I've seen the Sunset in every place, in every face. Yeah. yeah, Tell me, do you see her? She's living her life, even if she acts like she don't. I'm so You know I know that I know. you see me Time's gone by Spent my whole life running from your flashing lights Try to own it But I'm alright You can't take my soul without a fucking fight Oh, oh, oh, oh. I know what she needs oh. She just wants a fame I know what she needs oh. Give it love to me it back to me oh. Put it And in the face play yourself together Ooh, every, night, every night She brings to the sky Flash oh. your lights Is all she ever wants is Begging on her knees to be popular That's her dream to be popular Kill anyone to be popular Sell her soul to be popular, popular. Just to be popular Everybody's screaming cause she popular She mainstream cause she popular Never be free cause she popular Any other for me? On top, of her. on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me 'cause you know I'm popular. Shawty fuck me 'cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me 'cause you know I'm popular. Shawty fuck me 'cause you know I'm popular. me getting money and I'm keeping it. I'm getting can I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Popular, -pop born to be popular. She ain't dead, 20 mil, but she run it up She can never be broke, cause she popular Turn what webcam off for the followers Faking on the knees to be popular That's a dream to be popular Kill anyone to be popular Sell souls. Ja, en we gaan weer verder. We zagen het uh, uh, verstappen. Heel even de zijkant uh, van het circuit aanraken. Maar we gaan nu naar de reddingsbrigade. Want daar is Leon, als ik het goed begrijp. Ja, inderdaad. Ik uh, zit hier uh, naast Ernst. En uh, de Welbekende reddingsbrigade Ja, Ja, heel erg bekend. En uh, ze hebben een belangrijke taak op dit moment. Daar gaat hij wat meer over vertellen. Oh ja, ernstig. Nou, je maakt het iets groter dan het is. Uh, natuurlijk hebben we altijd een taak, hè? Strand, duinen, water. Nou, je ziet dit weekend dat daar uh, iets minder plaatsvindt. Maar we hebben wel uh, met z'n allen nou, ruim 100.000 gasten dit weekend. En dat betekent dat wij uh, met beide posten aanwezig zijn. ervoor uh, zorgen dat we, als er wat is, uh, snel kunnen, kunnen instappen. Uh, en wat we hier op de Noordboulevard ook doen, is dat we... Ja, ...de vele bezoekers ook aanbieden om voor hun kleinste en jongste kids een 06-polsbandje mee te nemen. Het is natuurlijk overal ontzettend druk. en Dus de kans op zoekraak is wat groter. En dus op die manier dragen wij ook een klein steentje bij aan de vreugde hier. Ja, en op hetzelfde moment zijn jullie dan ook nog heerlijk aan het trainen. Want ik zie bootjes en ik zag jullie vanmorgen iets samen doen met de reddingsmaatschappij... Ja. Dat, dat, gebeurt, dat is dan wel lekker op de data. Nou ja, ja he, wat ik al zei. He, en, en, bijvoorbeeld ook gisteren was het best lekker weer. Maar ja, we zien gewoon iets minder strandpubliek. Uh, uh, we hebben wel extra opgeschaald. He. Wat ik al zei, we willen als er wat is, al snel kunnen schakelen. Ja, en dan kunnen we met z'n allen hier de hele dag rond de tafel gaan zitten. Of we kunnen het ook nuttig gebruiken. Dus dat betekent uh, ja, dat zoals vanochtend uh, geoefend wordt uh, met de KNRM. Dat we ook wat andere uh, onderhoudszaken doen. En ondertussen genieten van, uh, van alle mensen die landswandelen. Leon. Ja. Uh, zijn dat geen raceliefhebbers dan, die, uh, die k remmers en die Z-remmers en nee. Ernst? Ik, ik zal dat eens vragen. Uh, ben, Ben Zonderveld, ja. vraagt: uh, uh, zijn jullie dan helemaal geen raceliefhebbers dat jullie allemaal hier zitten? Of gaan, is er ook nog wel tijd om op het circuit te. Uh, nou, de, de meeste kijken hier. We hebben ook wel een aantal die een dag naar het circuit gaan. Er zijn een aantal gisteren geweest aan een kaartje. Ik weet dat er morgen een aantal gaan. Uh, we zorgen ook... Daarom keek ik net ook al even naar mijn telefoon. Sommige tijd gaat hier de tv ook uh, voor, de, voor de derde training uh, aan. Dus we kijken ook wel mee. En helemaal straks. Hè. Straks uh, zit als het goed is iedereen op het circuit. Hebben wij ook lekker de tijd. Gaan we hier met z'n allen de kwalificatie kijken. En dan uh, tegen de tijd die klaar is. Dan uh, begint hij voor de deur de drukt weer. Hey, het is... Uh... Ja, ik... Het is ja? redelijk druk bij, uh, bij de, die, die, die wandeling naar uh, het station en terug. Hè? Heb je, ik zag ook de ambulance staan. Hebben ze ook nog wel eens gevalletjes van dat er iets gebeurt? Uh, we zien dus uh, nu hier voor de deur en verderop ook de ambulances staan. Zijn er al incidenten geweest waar je van weet? Voor zover ik weet, uh, niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet zijn geweest. Uh, nee, ja, ook de ambulancediensten. We werken het hele jaar door uh, nauw met elkaar samen. En dus ook uh, dit soort weekenden ja, um, um, gebruiken ze ook onze faciliteiten. Hè, om even koffie te drinken of als ze even een break hebben. Um, en ook uh, de ambus die, uh, ja, uh, wat helemaal heet, scheppend uh, in Zandvoort zijn... Ja, die uh, staan ook vaak bij, uh, bij de renningsposten. Omdat het makkelijk is om vanaf hier op pad te gaan als er wat is. Ja, inderdaad. Uh, ik zie hier ook diverse jonge jongens rondlopen. Uh, allemaal vrijwilligers. Ja. Uh, is er voldoende aanwas nog steeds aan vrijwilligers, aan jonge jongens? Is... En, en, en, en, en, en meiden, en meiden. En meiden. Uh, nou, die aanwas is er gelukkig nog steeds. Uh, elk jaar weer uh, een, een verse club uh, die uh, aan opleidingen begint. Maar het kan altijd meer. Hè? We zien toch wel de afgelopen jaren dat uh, vrijwilligers door alle andere dingen die spelen nog steeds heel veel passie hebben. Maar vaak gewoon iets minder tijd. En Dus eigenlijk waar we vroeger één iemand nodig hebben... heb je er nu misschien wel twee of drie nodig. He, dus die aanwas loopt, maar moet eigenlijk nog meer worden. Dus uh, ja, ook voor volgend seizoen uh, zijn we altijd weer op zoek naar jongens en meiden van uh, 15, 16... die uh, willen beginnen aan hun opleidingen en het leuk vinden om op het strand uh, mee te draaien. En, en hoe ziet zo'n opleiding eruit? Waar moeten ze zeg maar aan voldoen? Wat, welke nou ja, skills moeten ze hebben? De basis is eigenlijk, eigenlijk een tweetal zaken. Eén, uh, je moet al iets hebben met hulpverlening en het helpen van mensen... Want ja, Dat is wat wij doen. We zijn ook dag met mensen bezig. Dus je moet het leuk vinden om contact te hebben met mensen die je niet kent. En ze ook te helpen. Daarnaast, als we eens gegaan zijn we natuurlijk veel op en in het water. Dus moet je ook wel iets hebben met water. Goed kunnen zwemmen. En heel veel andere vaardigheden leer je in de opleiding. We doen elk jaar in het voorjaar een weekopleiding. En daar leer je eigenlijk de basis van het reddingswerk. technieken alles over stroming. Hoe we communiceren. En daarnaast moet je een EBO-diploma halen, dus het verlenen van eerste hulp. En vanaf daar krijg je eigenlijk een intern opleidingstraject om een volwaardige lifeguard te worden. En, en zo, die opleidingen, dat is ook een continu proces. Elk jaar wel weer, ook voor de wat ouderen? Ja, ja zeker. We hebben ook elk jaar wel een paar ouderen die instromen. Die opleidingen zijn wel tijdsgebonden, dus de opleiding voor het Nieuwe Zoen is echt in het voorjaar, meestal in mei. Maar daarna ben je niet klaar. En eigenlijk, dat zie je dus vanochtend ook met oefenen, zijn we nooit klaar. Dat dat we eigenlijk altijd doorgaan met oefenen, herhalingslessen. Er komen natuurlijk ook nieuwe technieken en technologieën die je moet leren. Dus ook de oudere lifeguards zijn eigenlijk het hele jaar door wel regelmatig aan het leren en oefenen. Nou, ik, ik denk dat we zo even, wat doen. we doen rond je dorp. Dus we spreken de hele dag allerlei mensen. Dit, is, dit zijn de echte leuke onderwerpen en de belangrijke onderwerpen in het dorp. Hè. Nou, we gaan... Nou, ja, ja uh, um, uh, ik moet zeggen dat, en dat vind ik wel leuk. Hè, ik ben natuurlijk ook zandvoorter. Heeft dat als je door het loopt de hele week al... Uh, volgens mij uh, zie ik bijna alleen maar mensen met een glimlach op hun gezicht. Uh, volgens mij is iedereen trots om... ...op zijn of haar manier iets te doen. En dat merk je ook hier aan onze vrijwilligers. Die vinden het echt leuk. Vanochtend iets minder met die blendsbuien... ...maar ondertussen zie ik toch een klein zonnetje. Uh, maar die vinden het leuk om, om nou ja, ook hier mee te genieten van het evenement. Uh, iets bij te dragen. En uh, ja, we voelen ons toch met z'n allen ook een beetje gastheer, gastvrouw... Uh, ...van ons uh, mooie dorp. Ja, hartstikke mooi, dankjewel. Goed, uh, Leon, hartelijk bedankt voor je, voor je bijdrage. Hey. Een leuke bijdrage. Hoi, hoi, hoi. Uh, even uh, voordat we naar de muziekje gaan, even een uh, kort uh, uh, uh, bericht, bericht over, uh, over het circuit. We zien de wagen van Kevin Magnussen weggetild worden. En hij is eraf gegaan, dus er is een rode vlag op dit moment. Uh, we verstappen even wel de snelste tijd. Maar die ging maar het er ook is, uh, even af, hè? Ja, die ging er ook even af. Ja, die er net aan uh, hield, hij nog door het gras heen. Maar uh, uh, ja, Magnus is eruit gegaan in de uh, bocht. En dat is, dat is toch wel heel duidelijk. Dus in het begin van de Hunsrucht echt de moeilijkste de aanloop, bocht op dit aanloopstuk. moment. Er zijn er al een paar uitgegaan. Dus uh, we gaan een muziekje draaien. En dan maar komen de, we zo de weer. De ja. tijd loopt gewoon door, hè? Tijd loopt, uh, tijd loopt door, ja. Dat is bij de, bij, de, bij de vrije training, dat klopt. Ja. FM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 Tell each other how we feel But baby, know I left the thrill When you put it da-da-down, da-da-down I'm alright on my own But with you, I'm in the zone One shot, don't let it go You better put it da -da down, down da, da down Make me say You the one I light, like, light, like, like, like Come put your body on my, my, my, my Keep it up all night, night, night, night Don't let me down, da, -da down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 Goed, uh, Thomas, wie waren dat? Zeg het eens. Nou, het is, was maar één hoor. Het was <laughs> maar één nee, waren er twee. Je moet ze alle twee noemen. Uh, dit is alleen Mabel. Oh, het is alleen Mabel. Alleen Mabel. Alleen Mabel, heel alleen goed. Mabel. Heel goed, dankjewel. Nou, we gaan even een kleine update geven over wat er allemaal op de gebeurt. Inmiddels rijden de wagens weer. We waren net... Uh, <laughs> Toen we eruit gingen uh, was het uh, code rood. Maar inmiddels rijden ze weer. En volgens Thomas rijden ze nu op intermedius. Dus, hè, dus tussen, uh, ja, kijk maar we zien nu helemaal te voorbij komen. Ja, we zien helemaal te voorbij komen uit de Arielië. Daar bocht het rechte en top. En hij maakt een tijd van. Nou ja, o, dat is dat stelt beetje, helemaal niks beetje niks voor natuurlijk. Met sexy. 1,33. Dat is gewoon 6 seconden achter uh, gestappen. Maar goed, het is het eerste rondje. Hij moet even willen nog natuurlijk. Misschien is uh, volwet nog steeds de goede band, hoor. Op nee, de, nee, nee, nee. Op een... inmiddels uh, gaat men over naar Intermediates. En dat zie je aan de Ja, graad. dat weet ik, maar misschien is de, uh, volwet nog steeds de goede band. Nee, ik denk het niet. Nou ja, het ligt toch aardig wat water nog op de baan. Maar uh, nou, we zagen net ook Günther Steiner van Haas uh, toch wat bedenkelijk kijken, want... Uh, ja, net ging dus Kevin Magnus hey, is van de baan af. Oh. En heeft zijn wagen natuurlijk beschadigd. En uh, ja, over een paar uurtjes is de, de voor... kwalificatie. Dus het is hard werken voor de boys <laughs> van Haas. He, je moet, ze moet, als een Haas moeten moet ja. ze het gaan doen. Ik zie net dat Verstappen ook een klein beetje aan het uh, <coughs> Glibberen en glijden. En um. inmiddels uh, zie ik ook weer een trein aankomen op mijn uh, beeldscherm. Okay, Die ja. gaat weer uh, helemaal... Uh, ja, ben, ben, ben net allemaal mooie beelden van uh, Zandvoort. Waar zie je die nou precies op Ben? Vertel eens. Nou, ik zie dit op Zandvoort webcam. Oh. Dus dan kan je uh, alle webcams van Zandvoort bekijken. Je ziet het circuit. Ja. Je ziet uh, het strand. Ja, en je ziet nu ook de treinen leegstromen. Leeg, ja. En uh, er zijn ook nog wat beelden van een fietspad wat niet gebruikt wordt. Ja. <laughs> uh, maar ja, je kan ook uh, gewoon midden op het strand kijken van Foutjeplein. Dus als je wat wil zien uh, met, met meerdere beelden, ja. kijk dan gewoon op SansForce uh, op webcams. Uh, Ja, webcams. Je kan natuurlijk ook kijken op uh, ZFM, zfm-life.nl, want daar staan ook allerlei beelden op. En, uh, uh, die ook te zien zijn, door Albert gemaakt. Uh, we zagen net even Charles. Uh, Leclerc. Leclerc. Uh, uh, nee, dat is Leclerc. Leclerc, daar zagen we even recht doorgaan heeft zijn uh, wagen weer onder controle, rijdt in ieder geval verder. Nor, uh, Norris heeft uh, op dit moment de snelste tijd. Ah. Leclerc tweede, Verstappen derde op zeventiende. Dus, maar ja, Verstappen maakt weer de snelste eerste sector. Uh, uh, eigenlijk ik ben eigenlijk wel benieuwd of ze onze razende reporters nog wat in te brengen hebben. Ja, maar die komen zo wel. Uh, terwijl Verstappen nu denk ik de snelste houden, de snelste tijd Anderhalve seconde sneller dan Norris. Dus uh, de baan droogt misschien een beetje op. Dus die tijden zullen we wel iets gaan verbeteren. Want gisteren reden ze 1.12, 1.11, 1.12. En nu is het 1.25 van Verstappen. Dus er ja, is, is gewoon 40 seconden tussen. Uh... Ja, natuurlijk wel. Maar uh, om aan te geven hoeveel verschil uh, er tussen zit... We zijn in de technicus van, uh, van Maxime uh, Drugschrijven. Old Married Koppel heb ik daarover gehad. Old Merit Koppel, ja inderdaad. <laughs> ja, maar ja, het is wel heel leuk om die gasten onderling uh, te horen ja, communiceren. Het, hè? Het, het leuke was dat gisteren uh, Christian Horner op het podium kwam in, ja. in de Arena. Nou, uh -huh. Dan heb je een podium van uh, 30.000 man. En dan riep hij dat ook nog eens een keer. Ja, ja. Die twee die, uh, kennen elkaar zo goed. Ja, leuk. Dat ze ook, ook wel zeuren tegen elkaar. En daarom is ja. ze ook een old married couple. Ja. En volgens mij doen ze er een beetje om hoor. af en toe. Denk en, denk, dat denk ja. ik ook als je hem ja. toch uh, hoort roepen van... Uh, Max, doe maar rustig aan. Ja. Want uh, je ligt zo ver voor dat Max zegt van... Ja, ik wil toch binnenkomen ja, voor een uh, set ja, nieuwe Ja, Ja, dat soort dingen. Ja, ja, dat en dan, dan zegt hij, nou, doe maar niet. Ja, dat zijn leuke ja. dingen natuurlijk. En ze laten niet eens alles horen. Hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Ook nee. die radio. Nou, maar ik vind het verbazend... Dat als jij al met, met, met 300 kilometer een bocht instuurt, mm -hmm. dat je ook nog tijd hebt om te praten. Ja, dat is waar. Dat is knap. Ja. zag het trouwens net een mooi beeld van, van al die tentjes die daar staan bij, uh, bij de sportvelden. Er uh, zijn honderden tentjes. Hè? Niet alleen voor uh, mensen die een kaart gekocht hebben voor de vijfde jachtcamping. Maar ook allemaal voor, uh, voor de vrijwilligers hebben ze tenten neergezet. Of tenten, het is geloof ik... Uh, is een Park. Twee bij twee of zo. Het alleen maar om te slapen. En er staat nu vol met water, dus uh, veel plezier allemaal. Maar goed. Uh, ja, je zit daar natuurlijk wel laag in, die, uh, ja. uh, ook ja. bij de golfbaan is dat, een camping en zo. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is goed dat zo, dat soort campings gedaan worden. Inmiddels is uh, Ben of Vogel, uh, aangekomen. Heer, en daarvoor uh, Rob Harms al, want zij gaan uh, vanaf één uur presenteren. Hey, jullie weten dat wij nog een uurtje doorgaan straks. Ik kom er gezellig bij zitten. Nou oh, jullie, jullie mogen het ook om uh, 12 uur overnemen. Hoor. Nee, wij maken het wel Maar uh, nou, ze zijn, hier, okay, ze zijn in ieder geval niet te laat. Nou, ik zie nog alfa de grind, in, de, in de grindbox. Ja, ik kom niet meer weg. En ik kom daar die, niet meer uit. Uh, nee, Dat is uh, Guangzhou Zhu. Onze Chinees. Nou ja, die. Uh, die uh, oh, een raar stukje. voor de, ja. de kombocht. Ja. <coughs> maar toch weer een rode vlag, want die wagen moet toch even weggehaald worden. Hij staat er natuurlijk gevaarlijk. De kraan komt al. Ja, de kraan <laughs> komt al. Het is dit keer niet in de, niet in de bocht. En wat, uh, we gaan nu even kijken wat hij nou deed. Ja, hij, uh, uiteraard. Ja. uiteraard. Oh. Het is gewoon een fout Zo op zijn uh, intermediate. Het staat vast in het grind. En, uh, dus we hebben weer uh, code rood. Dus uh, ja er wordt bijna mee gereden straks. Nou, in de arena hoor je dan nu weer... Uh, laten we maar weer een stukje muziek draaien. Ja. Dus dat kunnen wij ook. Zo is dat. Van... Uh... Oh, oh, like now. You